8 uur, Renate Evers met het NOS-journaal. Astronaut André Kuipers is bezig met zijn terugreis naar de Aarde. De kleine Soyuz-capsule waarmee hij en twee anderen terugvliegen, werd iets voor 7 uur ontkoppeld van het ruimtestation ISS. Kuipers is ruim een half jaar in de ruimte geweest. En daarmee is zijn missie de langste Europese ruimtevlucht in de geschiedenis. Aanvankelijk zou de Nederlander op 16 mei terugkeren op aarde. Maar dat werd uitgesteld omdat er problemen waren met de Russische raket die hem moest ophalen. Het is de bedoeling dat André Kuipers rond kwart over tien vanochtend landt in de steppen van Kazachstan. De landing van Kuipers is vanaf half tien live te zien op Nederland 1 en journaal 24. Wat Nederland betreft is er geen plaats voor president Assad in het nieuwe Syrië. Dat zei minister Rosenthal van Buitenlandse Zaken na het topoverleg over Syrië in Genève. Daar werden deelnemende landen het erover eens dat er een overgangsregering moet komen in Syrië. Maar er werd niet afgesproken of president Assad nog een rol speelt in die regering. VN-gezant Annan roept op om meteen over te gaan tot de uitvoering van het plan. En minister Rosenthal steunt Annan en zegt dat het geweld in Syrië moet stoppen. Rusland weigerde in te stemmen met een plan... waarin staat dat president Assad niet mag meedoen aan een overgangsregering. Bezoekers van concerten- en theatervoorstellingen... betalen vanaf vandaag minder geld voor een kaartje. De btw op de podiumkunsten is na de verhoging van vorig jaar... weer verlaagd van 19 naar 6 procent. Die verlaging is afgesproken in het Vijfpartijenakkoord. Mensen die voor de verlaging een kaartje hebben gekocht... krijgen het btw-voordeel in principe niet terug... Maar sommige schouwburgen en theaters overwegen bezoekers te compenseren met bijvoorbeeld te goedbollen. Vandaag veranderen er nog meer regels. Zo wordt mobiel bellen en internetten binnen Europa goedkoper. En ook de hoogte van het minimumloon en een aantal uitkeringen is aangepast. In België zijn gisteravond zeven mensen gewond geraakt na een ongeval met een luchtballon. De ballon kwam 30 kilometer van Maastricht in de plaats Houthalen in de problemen door een windstoot. De ballon was net op de grond gezet toen een hevige windvlaag hem weer de lucht inslingerde. Drie mensen vielen uit de mand en kwamen hard neer in een maisveld. De ballon kwam zo'n 50 meter verderop weer neer. En daarbij raakten vier mensen gewond. Volgens de lokale autoriteiten zijn er gisteravond meer luchtballonnen in de problemen gekomen door plotselinge harde wind. In het zuiden van Duitsland is vannacht een vrouw door noodweer om het leven gekomen. Ze reed in de deelstaat Beieren toen door harde windstoten een boom op haar auto viel. In andere delen van Duitsland heeft het noodweer veel schade aangericht. Er waren hevige onweersbuien en zware windstoten. Bij een festival in Zwaben werden mensen geraakt door vallende takken. Tien mensen raakten gewond. En in Baden-Württemberg raakten 17 mensen gewond. En de politie zegt dat de schade in de miljoenen loopt. Voetballer Clarence Seedorf gaat naar Brazilië. Hij heeft een tweejarig contract getekend bij de club Botafogo uit Rio de Janeiro. Volgens de voorzitter van Botafogo is niet eerder voorgekomen... dat zo'n goede buitenlandse speler kiest voor een club in Brazilië. Vorige maand nam Clarence Seedorf na tien jaar afscheid van AC Milan. Daar won de Middenvelden onder meer twee keer de Champions League. Cyprus is de nieuwe voorzitter van de Europese Unie. Het komende half jaar zullen Cypriotische bestuurders vrijwel alle vergaderingen leiden van de ministers van de 27 EU-lidstaten. Het voorzitterschap van Cyprus komt op een pikant moment. Vorige week vroeg het lands Brussel nog om steun om de banken overeind te houden. In Baren heeft de brandweer vannacht zes appartementen ontruimd vanwege een gaslek. Dat was ontstaan in een van de woningen waardoor er gas naar binnen stroomde. De brandweer besloot de huizen te ontruimen vanwege explosiegevaar. Na ruim twee uur was het gaslek gedicht en konden de bewoners weer terug naar hun appartement. Mar Tjurandi Martina is Europees kampioen geworden op de 200 meter. In Finland liep hij de dubbele sprint in 20 seconden een 42 honderdste op het EK Atletiek. Het zilver ging ook naar een Nederlander, naar Patrick van Luik. De twee sprinters kunnen vandaag opnieuw in de prijzen vallen. Martina en van Luik doen mee met het estafette team aan de 4x100 meter. Het weer, zonnige periode en wolken wisselen elkaar af. Het wordt 18 graden aan zee tot 21 in het binnenland. Later vanmiddag vooral in het oosten kans op een bui. Morgen wordt waarschijnlijk een droge dag met redelijk wat zon en maxima van 22 graden. Dit was het NOS Journaal.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 Dit is de honderdduizendste. De honderdduizendste vogel in de grootste vogelgeluiden-database ter wereld. En die staat in zijn geheel online en de site heet Xenocanto... en wordt beheerd door Naturalis in Leiden. Iedereen kan daar zelf opgenomen geluiden plaatsen... of het nu van een vogel in het Vochtelooer Veen is of in de Amazone. En iedereen kan ze beluisteren en kan ze ook zelf weer gebruiken... in vroege vogels bijvoorbeeld. Maar goed, nu de honderdduizendste. Wat hebben we hier? Ja, u hoort hem vast niet dagelijks. Het is de gevlekte buulbuul uit Cameroen. Een tropische zangvogel. Zeg maar de zanglijster uit het Afrikaanse regenwoud. Puur toevallig dat hij op nummer 100.000 komt. Maar als je nou rondsurft over die site dan kom je de meest bijzondere geluiden tegen. Neem nou bijvoorbeeld de oorfuis winterkoning. Of, dit is ook een hele mooie, de Amerikaanse kleine zilverreiger. Er wordt ook wel de pratende reiger genoemd. Nou, mooi of niet, neem vooral eens een kijkje op die site. Via vroegevogels... Hou je mond. Via vroegevogels.varen.nl komt u daar terecht. Goedemorgen. Behalve bijzondere vogelgeluiden... zoals die van de geflekte buulbuul -buul die je net hoorde... horen we deze uitzending nog een ander bijzonder geluid... namelijk de stem van Janine Abring. Zij herstelt in een ver, ver land van een ellendig ongeluk... tijdens de opnames van Wie is de Mol en hoe het met haar gaat... dat horen we straks van haarzelf. En verder kan ik u melden dat het voor de fans van walvissen, teken en tuinslangen... een geweldige uitzending wordt. En tegen tien volgen wij uiteraard André Kuipers... die als alles goed gaat terugkeert op ons... Onze blauwe planeet. Mijn naam is Menno Bentveld en tot tien uur is dit Vroege Vogels. Renald Ruiter, onze muzieksamensteller, heeft zich vandaag niet laten inspireren... door de terugkeer van André Kuipers. Dat had dan ja, buitenaards mooie muziek geworden. Maar van, uh, door de, de finale van, uh, van het EK vandaag. Uh, Spanje, veel, veel Spaanse muziek. Ik denk dat Renald een lichte voorkeur heeft. Uh, dit was van de Spaanse componist Juan Crisóstomo Arriaga... het menuet uit de symfonie in D-groot. Uitgevoerd door het symfonieorkest van de Algarve. De essensterfte breidt zich als een olievlek uit over Nederland. Nog maar twee jaar geleden dook de ziekte voor het eerst op. En dit voorjaar zijn al vanuit alle provincies zieke bomen gemeld. En de ziekte is ontstaan uit een veel voorkomende paddenstoelensoort. Het essenvlieskelkje. En dat essenvlieskelkje komt al eeuwen voor en is op zich onschuldig. Maar de paddenstoel lijkt genetisch veranderd te zijn. En die veranderde soort maakt essen ziek en laat ze zelfs doodgaan. Maar... Dat is nog niet alles. Het nieuws is nu dat er net weer een andere variant van dit essenvlieskelkje is gevonden. Dat misschien een nog groter gevaar voor onze essen vormt. Menno Boomsluiter is paddenstoelendeskundige van de Nederlandse Mycologische Vereniging. En verslaggever Henny Radstaak is met hem in een bos in de buurt van Dronten in Flevoland. Kijk, daar staan ze. Hier staan ze. Die hele kleine witte... Ja, speldenkopjes zijn het, hè? Ja, als je het dichtbij ziet. Ik zal er even een, een steeltje. Dit is een bladsteeltje. Een bladsteeltje van een, van een essenblad van vorig jaar. Ja, nou, een takje in je hand en dat, dat is een uh, nou, centimeter of 10, 15 lang. Ja. En er zitten uh, drie, vier van die, uh, van die kelkjes op. Ja, ja. essenvlieskelkjes. Dit is het, uh, waarschijnlijk het essenvlieskelkje of die andere soort. Want dat is dus het probleem. We uh, komen er nu achter dat we twee soorten in Nederland hebben. En die ene die veroorzaakt de essenziekte, en die andere, ja, die verteert gewoon alleen maar steeltjes en bladeren. En die, uh, dat is eigenlijk uh, die een doet heel gewoon wat andere schimmels ook doen. Nou, dat is, ja, hij doet in ieder geval nuttig werk. Hij breekt de bol af, hè. Maar die andere, die breekt wat meer af natuurlijk, want die breekt gezonde en, en, en levende bomen breekt die af. De ene die heet uh, Hemerulus albidus, en de andere heet Hemerulus pseudo-albidus. En die pseudo dat is een nieuwe soort voor de, voor de wetenschap sinds 2008. Dus die is heel kort is die nog maar uh, herkend als een nieuwe soort. En het probleem was dat het echt zat in microscopische, hele kleine onderdeeltjes. Die nieuwe soort, die was al eerder bekend, maar dan in de asexuele vorm. En die asexuele vorm, die vormt conidiosporen. En dan krijg je als het ware een soort kloon. Ze Wat zijn, zijn Conidia-sporen. Feitelijk zijn dat sporen die ja, exact dezelfde genetische eigenschap hebben als de andere spoor. Dus feitelijk krijg je een soort kloon daarvan. En die sporen die veroorzaakten een ziekte in de houtvaten van de es. En die verstoppen die houtvaten waardoor de takken afsterven. En dat noemen we dan die essenziekte. Het is een heel recente ziekte die uh, plotseling overal in Europa is opgedoken. Eerst in de ons omringende landen, maar uiteindelijk ook in Nederland. Ja, maar hij is ook nu bekend uit Litouwen. Hij is uh, bekend uit Noorwegen, Engeland, uh, Frankrijk, Italië. Eigenlijk zit hij op dit moment over heel Europa. Ja, en, en dat in... is dus heel snel gegaan. In Nederland ook overal inmiddels, hè, sinds uh, dit jaar? Ja, in Nederland komt hij uh, sinds dit jaar, vorig jaar is hij voor het eerst waargenomen. En nu uh, blijkt dat hij toch op verschillende plaatsen gevonden wordt. He, dus hij heeft zich ook uh, gevoelig over heel Nederland uh, verspreid. En uh, de ontdekking dat er dus nu een, een, een geslachtelijke vorm uh, aanwezig is... He? dit kelkje, ja. fysiek een klein paddenstoeltje... wat dus gewoon echte geslachtelijke sporen voortbrengt... waarschijnlijk is die pas hier heel recent. En dat betekent dat geslachtelijke sporen... krijg je een nieuwe combinatie van genetisch materiaal... waardoor een soort zich ook aan kan passen... aan uh, plaatselijke omstandigheden, zoals de Nederlandse omstandigheden... Daardoor kan zo'n soort ook agressiever uh, worden. Die kan op een nog hardere manier die essen gaan aantasten. Ja, en het blijkt dus ook dat vooral verzwakte bomen... of bomen die te nat staan, deze ziekte blijkbaar eerder krijgen... dan bomen die bijvoorbeeld in een stad staan... in een stadspark waar het vrij droog is... He, dus het is niet zo dat het net als de griep over alles heen waait. Trouwens, dat is met de griep ook zo. Sommige mensen krijgen de griep en andere niet. He. Het is dus alleen de vraag van, wordt dit een ernstige uh, griep... een ernstige Hongkonggriep of, uh, of Spaanse griep... of wordt dit uh, een, een, heel, een heel zwak griepje... waarvan we over tien jaar uh, zeggen van... nou ja goed, het is meegevallen, er gaan nog steeds wel wat bomen dood... maar uh, dat valt onder controle te houden. Ja. En dan kijken we een beetje op, uh, op microniveau naar dat esse-vlieskelkje. Mm -hmm. Maar als we nou eens even omhoog kijken... zien we dan ook dat die essen die hier staan aangetast zijn? Of? Uh, ja, ik zie daar wel wat dode takken aan. Uh, het zou heel goed kunnen dat dit inderdaad wel een, uh, die ziekte heeft. Want het is opvallend, en dat krijg je vaak bij uh, bomen... die verstopte houtvaten krijgen, dat je eronder, onder die verstopping... als het ware nieuwe takken plotseling krijgt die proberen toch die boom weer in evenwicht te brengen. Ja, Drang tot overleven. Ja, natuurlijk. Ja, en als je naar deze boom kijkt, dan zie je dat er toch wel opvallend veel dode takken in zitten. En daaronder, ja. halverwege, zit opeens zo'n hele pluk oh, ja. met uh, nieuwe takken. Ja. Die, uh, die van dit jaar zijn, dat is heel duidelijk te zien. Dus het zou heel goed kunnen dat dit een boom is die ziek is... en dat dat dus het kelkje is wat die ziekte veroorzaakt. Dat is de boosdoener. De, de boosdoener. Die pseudo-albyrus uh, wordt gezien als een, als een invasieve exoot. Dat betekent dat hij niet alleen nieuw is in Nederland of nieuw in Europa... maar dat hij zich ook nog agressief uh, verspreidt. Op een agressieve uh, manier verspreidt... die ten koste gaat van de bestaande uh, flora en, uh, en dus de, de essenbomen. Ja, waar hij dan vandaan komt, dat, dat, is, dat is vaak heel moeilijk uh, na te gaan. Want ja, je, je praat over hele kleine paddenstoeltjes, met hele kleine sporen. Uh, sporen kunnen... Tot, tot honderden kilometers ver weg waaien. Dus als jij materiaal binnenhaalt vanuit uh, Azië bijvoorbeeld... Uh, zeg maar uh, China... en uh, dat wordt in Rotterdam uitgeladen... dan heb je grote kans dat sporen daar al vandaan uh, verder kunnen waaien. Het kan ook zijn dat je plantmateriaal uit Azië hier naartoe haalt bijvoorbeeld... en dat het daarin zit en dat het niet op tijd herkend wordt. Zo komen nieuwe ziektes in Europa. Alleen al als je naar deze, deze tak... Kijk, dus hier in het, he, dicht bij de stam, zit er nog wat, wat groen aan die tak en verderop. Ja. hij lijkt die helemaal dood. Hij is helemaal dood. Nee, dat is duidelijk. Het ding is echt helemaal dood. Kijk, hier heb je er nog een. En uh, hier zie je zelfs de dode plukjes bladeren van het voorjaar, die ja. nog uitgelopen zijn. Uh, zie je dat die afgestorven zijn? He? En, en ja. je zou kunnen zeggen van nou, daar is die verstopt. Ja, dat, dat lijkt al duidelijk ja. hier. Uh... Ja. Je kan bijna zeggen welk welke punten die schimmel zou moeten ja. zitten. Zou het zou natuurlijk buitengewoon triest zijn als wij hier in Nederland een belangrijke boom in ons landschap als de S zouden missen. En dat, dat kan toch gewoon niet? <tieden> Van Miguel de Cervantes, schrijver van Don Quixote, de Spaanse dans La Peramora van de Spanjaard Pedro Guerrero, uitgevoerd door het ensemble Hesperion 20. Drie maanden geleden is onze eigen natuurkalender samen met het RIVM, het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, gestart met de site tekenradar.nl. En hier kan je zien wat de tekenactiviteit per gebied in Nederland is. En dat is belangrijk om te weten, want hoe hoger die activiteit, hoe groter de kans om door een teek gebeten te worden. De site is een groot succes. In de eerste dagen al werd die door 130.000 mensen bezocht. De tekenverwachting voor de komende tien dagen is voor Nederland zeer hoog. Arnold van Vliet, Mister Na Natuurkalender, is nauw betrokken bij de tekenrader. Samen met verslaggever Steven van der Hulst gaat hij op tekenjacht. En dat doen ze op het prachtige landgoed Houdringen bij de beeld. Arnold sleept een wit laken achter zich aan. Hoe lang moet je hiermee lopen, Arnold? Onze vaste trajecten zijn 200 vierkante meter, dus 200 meter. En om de 15 meter draaien we dat doek om. En dan kijken we van hoeveel teken hebben zich vastgehaakt aan het doek. Dus aan de onderkant. Wat veel mensen denken, ze springen erop, maar dat doen ze dus niet. Nee. En? Nou, hier lijkt het erop dat we niks treffen. Maar het is hier ook net gemaaid, dus we moeten even verderop nog kijken. Wat voor plekje zoek je eigenlijk? Nou, ik zoek een plek waar meer gras en uh, ondergroei is. Voordat ik hier naartoe kwam, heb ik nog even tekenradar.nl geraadpleegd. En op die site staat een kaart van Nederland. En die kaart was helemaal rood gekleurd. Ja, dat betekent dat eigenlijk door heel Nederland... nu het hoogste tekenactiviteitsniveau geldt. Uh, en dat houdt in dat als ergens teken zitten... dat ze nu vooral actief zijn. Uh, in dit, deze periode van het jaar. Dus overal in Nederland moet je uitkijken nu? Overal waar je nu in het groen, groen komt. Dus dat kan zijn bos, uh, maar ook uh, tuin... Uh, stadsparken, uh, duinen. Daar moet je gewoon goed alert zijn op teken. En dat betekent vooral bij thuiskomst checken op uh, teken Het laken wordt nu omgedraaid. We gaan even kijken of er iets op zit. Dat is een heel mooi, schoon lakentje. Ik denk dat we gewoon even een plek moeten zoeken... waar het de potentie gewoon hoger is. Drie maanden geleden zijn jullie tekenradar.nl gestart. Dat is een groot succes geworden, hè? Ja, we hadden niet verwacht dat uh, zoveel mensen zo uh, actief zouden gaan worden. Want een van de onderdelen is dat mensen tekenbeten kunnen melden. Dat doen we samen met het RIVM, onderzoek naar hoe vaak wordt men ziek... na het oplopen van een tekenbeet. En er zijn nog meer dan 2000 mensen die een tekenbeet uh, gemeld hebben. En ook al 600, meer dan 600 teken zijn opgestuurd. Mensen die een tekenbeet hebben opgelopen, wordt gevraagd om die teken te bewaren. Uh, en op te sturen naar het RVM En die gaat hem in acht maanden tijd uh, analyseren van zit die bacterie erin... die de ziekte van Lyme kan veroorzaken. En? Kun je daar al wat uh, conclusies uit trekken? Nee, die analyses zijn nog niet gedaan. Uh, wij gaan alleen maar die teken analyseren van die mensen... die ook echt de vragenlijsten gaan invullen. Dus om de drie maanden, gedurende een anderhalf jaar... Uh, krijgen mensen een vragenlijst van hey, uh, hoe voel je je... Uh, zodat we een beeld krijgen van hoe ontwikkelt dat zich... na het oplopen van het tekenbeet. Uh, want die, die analyse is, is kostbaar... Uh, dus dat willen we alleen maar doen voor mensen die ook serieus met het onderzoek meedoen. Ja, hier wat uh, hoger opgaand gras. Ik verwacht dat je hier een grotere kans hebt in theorie op het vangen van teken. Er zijn dus uh, 2000 tekenbeten gemeld. Kun je ook zeggen waar ze vandaan komen? Ja, eigenlijk vanuit het hele land. Maar uh, nou, we merken wel dat de meeste tekenbeten in Gelderland gemeld zijn. Zo'n 20% van alle tekenbeten die gemeld zijn. Nou is dat ook een hele natuurlijke provincie, dus heel veel, heel veel bos, ook een groot oppervlak. Uh, en tenminste in, in Flevoland en provincies als Friesland. Dus je ziet wel de bosgebieden daarin terugkomen, je ziet wel een verdeling. Maar eigenlijk kan je in het hele land gewoon tekenbeten oplopen. Er loopt hier een mevrouw de hond uit te laten. U heeft een vraag mevrouw, want u staat hier zo lang uh, al naar ons te kijken. Ja, ik wilde graag uh, weten of jullie met teken bezig zijn. Ja, dat ook... daar zijn wij. Uh, ja. Ja, wij zijn hier teken ontvangen Dus kijken of ze hier uh, tegenkomen. Tot nu toe hadden we nog geen succes, maar ik ja, kan me niet voorstellen dat die helemaal geen teken zouden zitten. Ze zitten dus niet in de bomen, wat er vaak gesuggereerd wordt. Hè? Nee. Nou, dan voelen ze warmte en dan zouden ze, zouden ze vallen. Dat is helemaal niet waar. Ze zitten alleen maar in struiken en in gras, hè? In gras, uh, de varend. Ja, want als ze zo hoog in de boom zitten en ze moeten zich laten vallen, ja, ja de kans is heel klein dat ze op... Ja. Ja, normaal, normaal zijn de gasten hier in muizen en zo. Ja, vanuit een boom is dat best wel lastig. Maar we zijn al een half uur aan het zoeken hier. En we kunnen geen take vinden. Dus uh, ja, dit, dit, is een, dit is een veilig bos, hoor. Dus ik, oh, nou, dat, blote, nee. Gewoon op het blote voeten doorheen lopen. Dat is dus absoluut niet de, de boodschap. Dat je hier uh, dan maar, omdat ik hier nu net even niks vang... Uh, uh, zomaar onbezorgd rond kan lopen. Gewoon alert zijn en uh, checken. Laten we nog even slepen. dat hij in een tekenvrij bos zit. Dat is dan wel weer een goed teken. Dat is een heel goed teken, ja. ja dan moeten we toch weer even verder gaan, of niet? Hoe komt het dat jullie site zo'n succes is geworden, denk je? Nou, een van de dingen die wij vragen aan mensen die een tekenbeet doorgeven... maakt hij zich zorgen over die tekenbeet? Of dat gevolgen kan hebben voor de gezondheid bijvoorbeeld. En daaruit blijkt dus dat 45% van de mensen zich wel zorgen maakt... over die tekenbeet en over de mogelijke gevolgen daarvan. Uh, en sowieso... Ja, jaarlijks worden, blijkt uit de studie van het RIVM. Uh, ruim 20.000 mensen uh, die krijgen de ziekte van Lyme. Dat is heel erg veel. En er uh, is ook al reden om zorg te, uh, zorgen om te maken. Want het is gewoon iets waar je uh, flink ziek van kunt worden. Uh, dus mensen zijn gewoon benieuwd naar informatie hierover. Nou, laten we nog één keer naar het kleedje kijken. Arnold, die speurt alles af. Volgens mij is er niks te vinden. Nee, normaal zou je over die meters die we nu hebben afgelegd... zou je toch zeker wel een uh, aantal of heel veel teken uh, moeten treffen. Hier dus net even niet, dus dat is interessant. Zeker wel iets om een keer terug te komen. Uh, om te kijken of dat inderdaad uh, vaker zo is. En dan, wat kun je daar dan mee? Nou, dan moet je kijken van wat is er dan anders met zo'n gebied... dan de gebieden waar we wel heel veel teken vangen. Uh, om te kijken van waar zitten dan de verschillen in. En kan dat helpen om ja, een beeld te krijgen van... Uh, wat zorgt ervoor dat er juist veel of minder teken zitten. Dus dit is een interessant gebiedje voor jou geworden nu? Ja, dit is uh, wel even interessant. Krijg, kijk toch weer met een heel ander blik naar deze, naar deze omgeving. Ja. Ik wil daar nog even bij dat hoge gras daar, uh, proberen. Ja, want? Nou, wie weet zit ze wel. Het kan me niet uitstaan dat ze net hier weer niet zitten. Nou, vooruit. Ik loop nog even mee. Ja, Arnold van Vliet kon het niet uitstaan en hij kon het niet geloven... maar er was geen teek te vinden op het landgoed. Uh, maar laat u niet in de luren leggen, hoor, daar in de beeld. Want uh, ze zitten er heus wel. Wordt u zelf door een teek te grazen genomen, verwijder hem dan zo snel mogelijk. Dat is het belangrijkste. En kijk dan op tekenradar.nl waar u dat kleine krengetje naartoe moet opsturen. Wij gaan even ruimte maken, uh, maar dan zijn wij we weer terug na reclame... en het nieuws dat gelezen wordt door Renate Evers.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 Ook bij Volkswagen Bedrijfswagens hebben we nu vaste lage onderhoudsprijzen. Zo betaalt u bijvoorbeeld voor een Caddy vanaf 4 jaar oud 229 euro ex-BTW. Kijk op volkswagen.nl slash actie welke modellen nog meer een vaste lage prijs voor onderhoud hebben. Kies ook voor Luzac College of Lyceum. Kijk op luzac.nl en maak vandaag nog een afspraak. Radio 1, het NOS Journaal. De Soyuz-capsule met daarin onder andere astronaut André Kuipers is onderweg naar de aarde. Iets voor zeven uur koppelde de capsule zich los van het ruimtestation ISS. Kuipers is ruim een half jaar in de ruimte geweest. Het is de bedoeling dat hij rond kwart over tien landt in Kazachstan. In de Franse stad Lille heeft een man twee mensen doodgeschoten in een discotheek. Hij opende het vuur toen hem de toegang werd geweigerd. Een medewerker en een bezoeker kwamen om. De dader is voortvluchtig, maar de politie weet wel wie het is. In het zuiden van Duitsland is vannacht een vrouw omgekomen door noodweer. Ze reed in de deelstaat Beieren toen er een boom op haar auto viel door harde windstoten. Bij verschillende festivals raakten zeker twintig mensen gewond door vallende takken en rondvliegend puin. En Clarence Seedorf gaat in Brazilië voetballen. Hij heeft een contract voor twee jaar getekend bij Botafogo, een club uit Rio de Janeiro. Seedorf vertrok vorige maand na tien jaar bij AC Milan. En tot zover het nieuws van dit moment. Een groot voordeel van de Volkswagen-dealer is. Juist, voordeel.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 Ja, u bent weer terug in het kapitool. En uh, we hebben hier bezoekers, we hebben hier de familie Hille uh, te gast. Want <tiek> wij hadden bij Vroegvols TV een wedstrijd. Wat ruist, je eigen natuurfilmpjes kon je insturen. En Daan Hille die had zo'n prachtig filmpje gemaakt van uh, een nest met merels. En dat is ingestuurd en dat heeft gewonnen. En daarom uh, vetteren wij hem vandaag een beetje. Hè? Ze komen hier op bezoek en ze gaan straks lekker lunchen. Maar nu hoor ik van zijn dochter dat eigenlijk... Zij had het filmpje opgestuurd en dat was een, een manier... Want zij is fan van Vroege Vogels en ze dacht... Hoe kom ik nou ooit een keer bij die uitzending? Nou, dan moet mijn vader maar meedoen met die wedstrijd... en die moet dan ook nog winnen en dan moet die ook nog uitgenodigd worden. En nu zitten ze hier, dus dat is eigenlijk een prachtige... Een prachtige route naar het kapitaal. Um, het is uh, drie minuten over half negen. Het is tijd voor onze columnist. Ieder, eentje die iedere maand een bijdrage levert aan ons programma. En dat is... Lies Visgedijk. Actrice Lies Visgedijk ontpopt zich zo door de maanden heen... als een voortreffelijk natuurobserveerder... met een gezonde dosis kennis, makkelijke pen en een geoefende stem. Columns voorlezen is ook een kunst, zo blijkt maar weer. Hier is Lies Visgedijk. Wat scharrelt daar op kniehoogte? Wie schuivelt daar zo stilletjes tussen de troep? Het is iets bruins, iets grijs, iets bescheidens. En het leeft van niks. Nou ja, bijna van niks. Een torretje, een spinnetje... Een verdwaald zaadje. Een vogeltje zo onopvallend dat het nederig stemt. De Hegemus. Bij de mensen komen de Hegemussen ook voor. Een mevrouw op straat met een grijsbruine regenjas. Of een meneer met een bril en een overkam op de fiets. Een trommeltje brood onder de snelbinders. Oh, wat een heerlijk diertje. Hij hoort bij Nederland en hij hoort bij ons. In een tuintje met rommelhoekjes, dode bladeren tussen de struiken... en een zootje rottend hout vol met pissebedden, daar woont hij graag. Hij is zo voorzichtig en zo schuw... dat hij bijna nooit tussen de struiken tevoorschijn komt. In de lente durft hij zijn kopje boven de borstjes uit te steken... voor een mooi tinkelend liedje. Zachter en eenvoudiger dan het winterkoninkje, maar heel liefelijk. Ik durf keihard te beweren... Een tuin zonder hegemus is als een huis zonder boeken... als een soep zonder ballen, als een man zonder humor. Wat een geruststellende gedachte dat het onder die saaie taxes, tussen de geraniums, onder die rhododendron bruist van het grijsbruine leven. Eigenlijk zijn die kleuren ook wel mooi. Als een oud Schots -tweetjasje. Het valt bijna niemand op dat in bijna elke tuin een Hegemus woont. Hoe kan dat nou? Spurenbescheidenheid. De Hermes is als iemand bij wie je zes jaar lang in de klas hebt gezeten... en die je ontelbare keren elke dag hebt gezien... met wie je gegymastiekt hebt, wie een spreekbeurten je gezien hebt... met wie je je eindexamen hebt gevierd... en waarvan je je toch niet meer kunt herinneren hoe ze heet. Die klasgenoot die nooit veel zei, die nooit op de gang moest... die hard werkte en die altijd een beetje wegkeek. Zelfs op de klassenfoto is ze haast niet te zien. Hoe heette ze toch wel weer? Jacqueline, Cindy, Marjolein? Nee, niemand die het nog weet. Ach ja... De brutalen hebben de halve wereld. Merels, koolmezen, roodborstjes, iedereen kent ze. Maar de herremus krijgt nou nooit eens aandacht. Helaas wel van de kat, die met twee vingers in de neus... binnen vijf minuten alle uitgevlogen jongen opspoort en afvoert. Monter begint de hergemus tot in juli gewoon weer van voren af aan... met het leggen van mooie blauwe eitjes. Enorm goed verstopt trouwens, zo'n nest. Ik heb er nog nooit een gevonden. De koekoek daarentegen is er wel heel goed in, bij het tweede broedsel. Later blijkt dat, hoe heette ze ook alweer uit jouw klas... een enorm spannend leven leiden. Terwijl jij zat te zeuren tegen je beste vriendin... of Flipje van 4a nou wel of niet naar je gekeken had in de pauze... zat Dinges in de fietsenkelder stiekem te tongen met jonge X... had wilde weekends... en bleek dat ze twee jaar lang een verhouding had met de handbaltrainer. Waarom denk ik dit? Nou, zo is het namelijk ook met de hegemus. De hegemus is de Xavira Hollander van de achtertuin. Met grijs-bruine regenjas... Je zou het niet zeggen, maar onder die taxes is het eens zo dom en Gomorra. De jaren zeventig zijn er niks bij. En van wie die lichtblauwe eitjes zijn? Ja, niemand die het weet. Maar toch wordt er goed voor gezorgd. Twee weken worden ze bebroed en na krap twee weken vliegen de jongen uit. En dan worden ze nog een tijdje gevoerd door vader of moeder... of door om Henk, die opvallend vaak in de buurt rondhangt. En vader doet net of zijn neus bloed. Las Dos Hermanitas van de Spaanse gitaarcomponist Francisco Tarrega, uitgevoerd door de Spaans-Amerikaanse gitarist Pepe Romero. Welkom in tuinreservaten.nl ja, je hoort mensen nu al klagen over de zomer van 2012. terwijl die nog geen twee weken oud is. en het weer van de afgelopen dagen me eigenlijk wel beviel. Maar het is waar, uh, er viel tot nu toe uh, te veel regen. Uh, volgens het KNMI was de juni maand dit jaar bijna 50% natter dan normaal. Vroege vogels zijn optimisten, dus wij geloven dat het nog wel droog en warm wordt... tussen nu en eind september. Vandaar dat we bij voorbaat al tips hebben voor een zuinig... maar vooral doelmatig sproeibeleid in de tuin. Binnenkort komt de regenton als onderwerp aan bod. Nu eerst de vijf gouden regels voor de tuinslang. Joost Huizing neemt ze door met Alfons Rommelse van Milieu Centraal. Ja, we beginnen natuurlijk met het vullen van de gieter. Hoeveel liter kan erin? Zo'n mooie oude gieter zeg je? Ja, het gaat wat hard. Ja, het ja, ja, is wat lawaaiig, hè? Ja. Hoeveel, hoeveel liter uh, gaat nou, erin? Komt van gauw een, een liter of 4-5 volgens mij. Zo. Rust. De vijf gouden tips voor de tuinslang. Alfons. Nummer één is het moment waarop je gaat sproeien in de tuin. En dat is het slimste is dat om dat ochtends doen... Het is uh, nu nog niet nodig, hè? Het is nu nog niet nodig, hoewel het vandaag wel eens een warme dag zou kunnen worden. Maar als je gaat sproeien, doe dat ochtends vroeg. Want dat is het beste moment om de tuin, het gras, de planten water te geven. Waarom? Dan is er nog niet veel zon. Dus uh, als je het uh, doet in de felle zon, dan is het uh, risico erg groot dat de bladeren kunnen gaan verbranden. Als je het s'avonds doet, wat heel veel mensen ook doen, is dat, uh, dat je s'nachts de, de kans hebt op uh, schimmelvorming. Uh, Meeldauw uh, kan er dan gaan plaatsvinden. Dus uh, dat heb je in ochtends. dat risico is veel minder. Dus, uh, en midden op de dag dan verdampt de helft. En dan verdampt er ook heel veel, dus uh, midden op de dag is vrij zinloos. Tip 2. Tip 2 is uh, gericht water geven. Dus als je de planten water geeft, doe dat uh, bij de wortels en niet uh, op de bladeren bijvoorbeeld. Maar dan, dan moet je ook die gieter van jou gebruiken? Dan moet je die gieter die ik net gevuld heb, moet je ja. dan gaan gebruiken. Niet van die sproeiers die maar in de rondte draaien waarbij je de helft van het steen van de tuin uh, ook water geeft. Dat is niet zo slim. Over het gras gesproken. Ik heb wel eens gehoord dat gras eigenlijk nauwelijks water nodig heeft. Want zelfs als het helemaal geel wordt, dan... Komt het wel weer bij als het september is? Dat is waar, ja. Wees ook zuinig met het water geven van gras. Gas kan zich behoorlijk goed herstellen. Ik heb ook wel eens in de winter dat het in het begin van het voorjaar is. dat je denkt van gaat het nog wat worden in de zomer. En elke keer komt er toch weer een, een redelijk mooie gasmat komt ja. tevoorschijn. Hebben jullie eigenlijk enig idee hoeveel water we als Nederlanders versproeien? Het gemiddelde huishouden verbruikt tegenwoordig... want we hebben wat slechte zomers achter de rug. Dat wil zeggen, of goede zomers, wat dat betreft voor de tuingezin... want dat veel watergevallen is in de zomermaanden. Maar verbruiken we ongeveer 1300 liter op jaarbasis, in de zomer dus. Dat valt eigenlijk erg mee. Dat valt mee. Het was bijvoorbeeld vier jaar geleden was het 2200 liter. Dat was een stuk meer. Dan hadden we wat warmere zomers. Toen hebben mensen veel meer water gebruikt. En ja, 2200 liter is, is ook nog maar 2 van het totale verbruik... wat we de gemiddelde huishoudens hebben. Misschien zijn mensen ook wel meer regentonnen gaan aanschaffen... Dat klopt. In 2005 hebben we uh, onderzocht... dat er op dat moment 15 van de Nederlanders met een tuin een regenton had. Momenteel zitten we op 25 Dus één op de vier Nederlanders met een tuin heeft een regenton. En dat aantal groeit nog steeds. Dus mooi, en, mooi, en, uh, mooi. Dat mag nog verder toenemen, ja. We gaan even wat sproeien. Ja. Wat sproeien? Gieten, moet ik zeggen. Gieten. Dat is ook het begin van de dag, hè? En dan gaan we meteen door met de volgende tip. Nummer 3. Tip is over hoe vaak je in een uh, warme periode je water geeft. Uh, het handigste is om dat één tot maximaal twee keer per week te doen... als je het echt over een warme periode hebt. Dat geeft de planten de gelegenheid om uh, dieper te wortelen... om het water uh, op te zuigen. Dus als dat je is... iedere dag water geeft, dan kweek je luie planten. Ja, daar komt het in feite op neer. En uh, daar worden ze niet, niet sterker of beter van. Dus wil je krachtige planten hebben... dan kan je beter één of twee keer per week maximaal. En dan een wat langere periode, dat kan dan een half uurtje zijn... Dan Kun je ze beter water geven? Jij geeft nog intussen deze oh, ja. plant water, want die heeft nog wel wat nodig. Punt vier dan: het toevoegen van compost en uh, of humus, hè? Kijk uit voor die brandnetel. Ja, ja. Nou, dat hoort er ook bij, hè, Als je in een tuin rondloopt, voor je vrienders. Ja. Compost. Wat heeft dat met water te maken? Um, compost zorgt ervoor dat de planten daardoor makkelijker het water kunnen oppikken. Zeg maar. Dus het zorgt voor wat meer luchtigheid in de bodem. Het zorgt ervoor dat ze makkelijker water uit de, uit de grond kunnen trekken. En dan, nummer vijf. Punt vijf is dat je goed moet nadenken waar je je planten gaat neerzetten. Het is natuurlijk niet de bedoeling om in de zomer uh, en masse je planten nu te gaan uh, verplaatsen. Maar als je, met name in het voorjaar, kopen, mensen natuurlijk hun planten om goed na te denken waar zet ik ze neer Planten die heel erg vochtmindend zijn, dat je ze dus niet in de brandende zon in de zomer gaat staan. Want dan, dan, dan trekken ze het niet meer. Dus uh, schaduwplanten moeten dan ook echt in de schaduw staan. En let daarbij dus ook op in hoeverre ze behoefte aan, aan vocht hebben. Dus uh, om te voorkomen dat je planten heel snel gaan verhangen ja. in, de, in de zomer. Als je nou overdag ziet dat een plant een beetje zijn bladeren laat, laat hangen, meteen de gieter erbij? Nee, nee. Blijft de gouden regel 1, doe het altijd aan het begin van de dag, omdat ze dan op dat moment beter dat water kunnen onttrekken. Dus uh, ik begrijp de, de neiging om gelijk, van, ik moet hem redden, maar uh, de natuur kan nogal wat hebben, ja, je eigen natuur ja, ook. Ja, bovendien zie je dan waarschijnlijk de volgende ochtend, hé, hey, die plant die zo slap hing, die, die doet het eigenlijk weer heel aardig. Ja, het het is toch een, een, een verdedigingsmechanisme, slap hangen. Ja, ja, dan ga ik maar even slap hangen. Dus, ja, dat hebben wij ook wel eens een dagje dat we wat slap gaan hangen. Dat, ja. Uh, ja, dat hoort er soms wel eens bij, dat je wel eens een, een slappe dag hebt. En dat ja. hebben planten ook. Je moet ze natuurlijk niet dagenlang slap laten hangen, want dan kan het, het, kan zijn. het, kan het voorbij zijn. Maar uh, probeer je te, te houden aan die regen om s ochtends vroeg dit plant water te geven. Dat is uiteindelijk het beste voor ze. En doe het ook maar één of twee keer per week ook voor zo'n plant. Uh, want daar herstelt hij op de lange termijn eigenlijk, eigenlijk het beste van. Oké, okay. dankjewel. Graag gedaan. Jij, uh, jij moet ik nog heb, eventjes wat bij nog je nog even, we wel Ja, de retenties moeten toch ook nog wel wat hebben, ja. En het gietertje wordt weer gevuld. Kijk voor de uitgewerkte watertips op tuinreservaten.nl. En daar vindt u trouwens ook de hele lijst met open tuinreservaten... waar u wel eens een keer op bezoek kunt. Er zijn er al ruim dertig verspreid over bijna het hele land. Alleen nog niet in Zeeland, Utrecht en Flevoland. Dus vandaar de oproep wie uit die provincies uh, komt... Uh, en zijn, tuin, uh, zijn of haar tuinreservaat ook een keer wil openstellen. Uh, meld dat dan op uh, tuinreservaten.nl. Alleluja, een van de gitaarpreludes van de hand van de Spaanse gitarist Celedonio Romero. Kan en mag er nog een plek zijn voor wildernis in de stad? Op uitnodiging van het Natuurmuseum in Nijmegen... boog bioloog en professor Matthijs Schouten zich twee maanden over deze vraag. Als Artist in Residence, wat zoveel betekent als dat hij gehuisvest was in de stad... ging hij op zoek naar de zin van natuur en wildernis in de stad en omgeving. Op deze zoektocht wordt hij een paar uur vergezeld... door Janet Paramore en Gerard Dirksen van het Natuurmuseum. De wandeling begint aan de voet van de Valkhofberg. Ja, Matthijs, je hebt twee maanden lang nagedacht hier ja. over de vraag... kan en mag wildernis er zijn in de stad... Nou, ik weet het antwoord wel. En dat is? <laughs> het mag misschien wel, maar het kan niet. Dat, dat, met dat laatste ben ik het dus helemaal niet eens. In de eerste plaats hangt het er vanaf hoe je wilderness definieert. Als je, ja, dat is waar. Als je wilderness definieert als grote, uitgestrekte, woeste uh, landschappen waar de mens geen enkele invloed heeft, ja, dan kan het natuurlijk per definitie niet. Maar wij zijn in, uh, in de gesprekken die we gevoerd hebben rond dit uh, Artist in Residentship. Ook vaker en vaker de term wildheid gaan gebruiken. En verwijzen dan naar de aanwezigheid van wilde planten en dieren in de stad. Ja. Die er als vanzelf komen en die door ons gepland zijn. Nou ja, en dat kan natuurlijk in de stad volop als je daar een beetje ruimte aan geeft. Die ja. komt er ook vanzelf. Want hier in Nijmegen zitten er slechtvalken in de, in de Stevenstoren. En ik hoorde onlangs dat uh, de dassen al gekomen zijn tot in uh, Dukenburg. En daar zelfs al via een kattenluikje een huis binnenkomen. Kijk, dat is dichtbij, ja. Dat is erg dichtbij. Dus eh, als je niet voortdurend bezig bent met de wildheid buiten te houden... dan komt hij er vanzelf. Ondertussen maken we een stevig klimmetje, hè? We maken een stevig klimmetje. Het val ik hoofd op. En van hieruit hebben we dan een prachtig overzicht over... Uh, wildernis die de stadspoorten begint te naderen. Nou, we zijn uh, op de bergen aangekomen... Je direct uit op de Waalbrug. Aan de overkant zie je dan de natuurontwikkelingsgebieden van Staatsbosbeheer grotendeels. Je vlak achter de brug liggen de stadswaarden, die straks ook als natuur beheerd zullen gaan worden en ook weer verder zullen mogen verwilderen. En dan heb je dus eigenlijk, als ik het zo een beetje gechargeerd mag zeggen, wildernis aan de stadspoort. En dat op zichzelf is een tamelijk unieke situatie. Gerard Derksen, van het Natuurmuseum. Ik zie daar van die begroeide oeverwanden en zo. Wat staat daar? Dat gele wat je daar nu ziet, dat is allemaal zwarte mosterd. En dat paas er tussendoor, dat zijn uh, vogelwikkers. Nou daar staat van alles. Dat is veel te ver om op te noemen. Hij is niet aangelegd? Nee, dat niet. Ja. Dus we kijken hier eigenlijk uit op een stukje wildernis. <laughs> in Nijmegen. Nou, ik... Ja... Nou, een beetje enthousiast, mag je wel zijn. Nou, als ik dit wildernis noem, hoe moet ik dan de situatie noemen... als je plaatjes ziet uit de Verenigde Staten of uit Canada of uit Australië. Waar de wolven en de beren... Nou, ja, dus wildernis zou ik liever daarvoor reserveren, waar het ook een bestemmingscategorie is. Ja, daar heeft hij wel een punt, uh, Matthijs. Daar heeft hij absoluut een punt. Kijk, het woord wildernis in Nederland is ook wel een erg groot woord. Ik zou zelfs voor onze grote natuurgebieden niet zomaar het woord wildernis willen gebruiken. Maar daar naar beneden, kijkend waar het groen is en waar die, uh, die zwarte mosterd staat en de poelruiten en wat er nog meer staat. Daar heb je wel wildheid in de stad, want dat is niet gepland, dat is niet Sorry. aangelegd. We hebben niet bedacht welke soorten daar zouden komen. Ja. Ze kwamen er helemaal vanzelf en ze doen wat ze zelf willen. Ik had het net over wolven en beren. Er zitten hier wel wolven in de buurt, hè? Wolven zitten in de buurt en het is niet ondenkbaar dat in afzienbare tijden wolven hier tot in het geviergebied zullen komen. Dat geldt voor allerlei andere dieren. Nog niet zo lang geleden is er een wild zwijn tot in de stad gekomen. Maar ja, dat heeft het ook niet overleefd, want dat is keurig afgeschoten. Waarom was dat? Nou, het kwam te dicht bij een school. En die ouders maakten zich zorgen dat het zwijn hun kinderen zou aanvallen. Ja, nou. ja dat is natuurlijk het punt. Hè? Kijk, het, wij vinden het misschien leuk en spannend ja. en zo. Maar ja, als er inderdaad ineens een wild zwijn of een wolf of zo uh, langs de voordeur loopt, dan vinden een hoop mensen het waarschijnlijk minder leuk. Nee, natuurlijk is dat zo. En, en, en ik denk ook dat als je in, in termen van wild in de stad spreekt, dat je dat enigszins moet nuanceren. En dat dat niet gaat betekenen dat we straks een stad vol wolven zullen hebben. Nee. Maar waar het om gaat is dat uh, we nadenken over hoe we wat meer, meer wilde planten en dieren, een stad in kunnen laten komen... en ook ruimte bieden binnen een stad. En dat zal zonder enige twijfel ook enige gewenning vergen bij de stedelingen. Als mensen er nu over nadenken, denken ze onmiddellijk in termen van enge beesten... en plagen en allerlei planten die hun tuinen gaan overhoekeren. Mm -hmm. Maar het blijkt dat waar men met dit soort experimenten bezig is... dat na de eerste opwelling van vrees, zal ik maar zeggen... dat mensen het ook gaan appreciëren. Gerard, breng ons eens naar een ongerept stukje Nijmegen. Waar de beleidsmakers nog vanaf zijn gebleven en de ja, projectontwikkelaars. Nou, zo erg is dat niet. In een stad heeft elk stukje grond te beetje. Jawel, maar soms duurt het, het jaren. Lang, ja, het kan lang duren. Zeker. Ja. Hoe langer het duurt, hoe leuker. We gaan nu naar het westelijk havengebied. Waar kale zandvlaktes liggen. Waarover straks de oprit wordt gebouwd voor de nieuwe stadsbrug. Ja, het, uh, het geluid van graafmachines. Heel veel zandhopen. Ontzettend veel zandhopen. Moet je kijken. Uh, brede latires. Die paarse? Ja. Lopen we er even naartoe. Ja, niet zo bijzonder natuurlijk, maar, maar wel mooi. Ja, en dat is onkruid? Ja, in de stad ook niet uit te roeien. Dit is een zonnebloem, een Helianthus. Dat is heermoes, Ik verzet hem uit Met een enorm ondergronds wortelstelsel. Papavers. Uh, <tie> Wat is dit? De knikbloem. De Knikbloem. Knikbloem, ja. Gondrilla junks ja. Verwijs naar het biezen. Daar heeft hij wel iets van, hè. Dat is terug. De enige plek ja. in uh, Nederland. Hier okay. staan uh, ja, honderden, duizenden. Ja, dit is natuurlijk wel waar het over gaat, Matthijs. Dit is, precies, dit is precies waar het over gaat. En ik hoop dat er een tijd komt dat de Nijmegenaren... en dan uiteindelijk ook de ecologen niet meer zullen spreken... voor onkruid wanneer ze zo eens in de stad <laughs> tegenkomen. En zeggen, hé, hey, wildheid in de stad... En dan lopen we even die kant op. Ja, de onvermijdelijke klaprozen natuurlijk. En de wilde rucola. Heb je wel eens wilde rucola gezien? Nee, ik, ik haal ze al meteen. Dit is ja, maar dit is dus de, de wilde rucola. Ja, ja, maar dus maar de dat kun je gewoon dat eten? Dat ja. Het, ja, Ja. Zie je? Ja. beeldheid in de stad mm. uh, is ook een, uh, een goed gegeven tijdens van de recessie. Hier kunnen we veel groente vandaan halen. Je staat op een klaproos. <laughs> Voel oh, je een beetje happy hier, Matthijs? Ik voel me heel happy. Ja. Ik ben onmiddellijk aan het zoeken naar wat ik allemaal kan vinden. En je ziet, dit is dus niet gepland. En nee. er gebeuren allerlei fantastische dingen. Ja, maar als je niks doet, dan kan je wel een beetje voorspellen wat er gaat gebeuren hier natuurlijk. Er zal straks trouwel opkomen. En als je lang genoeg wacht, komt er een bos. Maar ja, dat zal waarschijnlijk niet gebeuren. Want dit, alles wat hier om ons heen ligt, dat, zoals je ziet, is volop bedrijvigheid... Ja. Maar dat je verder in de planning in de stad dan steeds rekening... houdt dat er overal steeds weer plekken kunnen zijn... die tijdelijk door allerlei wilde planten en dieren bewoond kunnen worden. En ja, die daarna wel licht een andere bestemming krijgen. Maar ja goed, dan zijn er weer andere plekken. En zo krijg je een, ik zou zeggen, een wilderness on the move. Ja, professor Matthijs Gouter, de in Residence in het wild. En tijdens het luisteren naar deze aardse zaken... vragen wij ons natuurlijk ook af hoe gaat het met André Kuipers... die op zijn terugreis is vanaf het International Space Station. En aan wie kunnen we dat beter vragen dan aan Mark Hamer... daar bij Estek in Noordwijk. Mark. Ja, en inderdaad, hier in de afwachting van, uh, van de terugkeer van, uh, van André Kuipers. Uh, we zijn hier in het uh, rondlopen door uh, de ruimte heen. Heel veel mensen die, die inmiddels uh, binnengekomen zijn... om um, zo meteen die terugkomst van André Kuipers uh, te gaan kijken. Hij uh, Om uh, ietsje kwart voor uh, zeven is hij uh, uh, losgekoppeld uh, aan van, het, uh, van het ISS... En is uh, inmiddels uh, uh, ja, aan het rondzweven, nog uh, rond de aarde. En uh, ik loop tussen wat mensen hier die, uh, die hier als, uh, als, als gasten zijn en uh, ja, ook af te vragen of ze gespannen zijn op de terugkeer. Mag ik u wat vragen? Uh, nou nee, laat <laughs> Ja, Oké, okay, nou mensen die, uh, die, die willen niet allemaal wat, uh, wat, wat, wat zeggen. Ja, hier uh, uh, toch wat gespannen gezichten over wat er uh, zo gaat, uh, gaat gebeuren. Ik zie hier onder uh, andere uh, Govert Schilling staan. Daar loop ik even naartoe. Ja, het kan even, uh, we zijn even live op de zender. Um, Spannend moment zometeen. Ja, het is altijd spannend. Ik denk dat uh, na de lancering is de landing het spannendste moment van een ruimtevlucht. Ja, want zo meteen gaat het gebeuren. Zo meteen gaat hij uh, de remraketten gaan aan. En dan langzaam gaat hij terugvallen naar daar. Hij is nu nog vlakbij het ISS. Nou, redelijk dichtbij. In ieder geval nog op dezelfde hoogte. Maar inmiddels natuurlijk wel zijn eigen baan. En uh, 19 minuten over, uh, over 9. Dus dat is over een minuutje of uh, nou, een klein half uurtje. Dan gaat hij echt lager en lager en lager. En dan uh, een tijdje later de damkring in. Ja. Ja, en dan het moment dat, hij, dat ja, het hit schild aan de slag moet, hè? dat ze werk moet gaan doen. Nou, en voor de astronauten en dus voor André... vooral het moment waarop er enorme krachten op je lichaam worden uitgeoefend. moet je je voorstellen, een half jaar lang gewichtloos... aan boord van het ruimtestation gezweven. Lekker zweven, inderdaad. Ja, en dan opeens zoveel g op je lijf. En uh, ja, dat is echt absoluut spannend. Je ziet uh, de vlammen, het oplichten van het hitteschild... langs je raampje uh, komen. Ik denk dat hij wel een paar spannende momenten gaat uh, meemaken. Het is natuurlijk voor hem niet de eerste keer, nee. maar... Uh, ja. 19 over 9, dan is het volgende moment en wij gaan het hier meemaken vanuit Noordwijk. Ja, dat zullen natuurlijk spannende momenten zijn, uh, André Kuipers, samengeknepen billen. Ik heb een keer met André in, in uh, Moskou zelf een stuk astronautentraining mogen doen. En ik weet in ieder geval hoe het is om zo heel erg samengeknepen in die uh, Sojuscapsule capsule uh, te zitten. Um, straks natuurlijk meer uh, over André Kuipers en zijn reis naar de aarde. En ook over iemand die vast en zeker op enig moment ook weer in Nederland zal terugkeren... Namelijk mijn collega Janine Abbring. Die ligt in een ver, ver land. Uh, uh, uh, ligt En loopt ook weer een beetje. Nou ja, het, het, het laatste nieuws krijgen we van haarzelf. Want we gaan er bellen. En dan zullen we eens even horen hoe het nou staat met die rug. Dat nare ongeval. Maar nee, ik, ik kan al verklappen, het gaat al heus alweer weer een beetje beter met haar. Zo direct hoort u dat allemaal na negen Tot zo. Ja, ja, ja, ja, ja. Ja. Zijn we er klaar voor? Zit u te genieten van alles wat u hoort? Tom van Drek, goedemiddag. Ja, goedemiddag, ben ik aan de beurt? Ja hoor, ben ik in één keer. Heeft u iets op uw lever? Uh, over mijn schoonmoeder? Ja. Of iets heel anders? Hé, hey, ik wil jullie eerst complimenteren met jullie fantastische programma. Wel, iedere dag tussen twee en half drie. Klaaglijn Tom van Drek, goedemiddag. Nou, ik hoor erop roepen om te klagen en dat wil ik wel even. 0800-1101. Ja, goedemiddag, Tom. De middag. Blijf je dit de hele zomer doen? Ja. 0800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 Dit is Radio 1.